in de pizza de pizza hut, de pizza bijtje in de pizza hut, McDonald's, McDonald's. Kentje die bijtje in de pizza hut, McDonald's, McDonald's. Kentje die bijtje in de pizza, pizza, pizza oh, oké, okay, appreskiers van Nederland, we zijn er weer. We hebben hier wat leuks bedacht, dus doe eventjes mee. Doe even je handen in de lucht, maak een dakje boven je hoofd en roep even pizza hut, pizza. Fantastisch, nu steek je je handen onder je oksels. Je maakt een soort kipbeweging en je roept... Kentucky Fried Chicken! Kentucky Fried Chicken! Nu steek je je handen recht vooruit. Je maakt twee grote halve cirkels opzij en je roept... McDonald's! McDonald's! Harder! McDonald's! En okay, nou dat is het dus. we doen het nu even achter elkaar. Alle bewegingen en daar gaat hij. De pizza uit, de pizza uit. Kim tricky fight, chicken in de pizza uit. De pizza uit, de pizza uit. Meg donels, Meg don't kim turkie fight, chicken in de McDonald's, McDonald's, fried chicken the pizza uit. Meg donuts, Meg Don't, kim chicken in de chicken pizza. Oké, okay, fantastisch. Het is nu tijd voor de wave. We gaan hem doen. We beginnen hier vooraan, de bar links. En we gaan zo naar de andere kant van de zaak. En daarna doen we hem nog een keer de andere kant op. En daar gaan we. 4, 3, 2, 1. -oh! En dan nu van de andere kant weer naar voren. Daar gaan we. 4, 3, 2, 1. -oh! En daar komt hij weer. De Pizza Hut. Can't take me chicken and the pizza. De Pizza Hut. Pizza, can't take me chicken de Pizza McDonald's. McDonald's. Can't take me chicken de the Pizza McDonald's. McDonald's. Can't take me chicken and the Pizza, pizza. Ja, Oké, okay, fantastisch. ok Nu dan even voor de gevorderde... We gaan hem even sneller doen... De Pizza De Pizza